4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Amerikaanse Senaat hebben de Democraten... een voorstel voor het verscherpen van de wapenwet moeten afzwakken. In de Senaat is onvoldoende steun voor een verbod op schietwapens... met een militair karakter. Daar vallen bijvoorbeeld machinegeweren onder. De democratische senator Dianne Feinstein... die zich sterk had gemaakt voor de wet, reageerde woedend. De massamoorden waar de VS geregeld mee te maken krijgt... zijn volgens haar terug te voeren op de vele aanvalswapens die in omloop zijn.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 De kopermijn ligt in de buurt van Polkovice, een stad in het zuidwesten van het land. De mijn is open sinds 1974 en wordt beheerd door een van de grootste koperproducenten van Europa. De Franse president Hollande heeft zijn minister van Begrotingszaken ontslagen. De mispositie van minister Jérôme Cahuzac was onhoudbaar geworden... naar berichten dat hij via een geheime bankrekening in Zwitserland belasting heeft ontdoken. De Franse website Mediapar kwam als eerste met de onthulling... Zijt zette een audiofragment online waarin de stem van Cauzac te horen zou zijn. Keuzak heeft altijd ontkend dat hij een buitenlandse bankrekening heeft gehad en spande een proces aan tegen Mediapaar. Maar een Franse rechtbank oordeelde dat het best eens Cauzac zou kunnen zijn in de opname. Daardoor werd zijn positie onhoudbaar. Cauzac is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Het weer in het zuiden regen of natte sneeuw, ook overdag winterse buien, alleen in het noorden wat droger en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Wingerloes Stok. Goedemorgen, het is woensdag 20 maart 2013. Hillary Clinton heeft zich in een videoboodschap uitgesproken voor het homohuwelijk. Hoe lang duurt het nog voordat een man in heel Amerika met een andere man kan trouwen? In België wordt er vandaag weer gefietst. Gaat het weer roet in het eten gooien tijdens dwars door Vlaanderen? En ondanks het weer begint de lente vandaag officieel. Wat moet u aan dit voorjaar? U hoort het het komende uur in Nu Al wakker van Omroep BNL. U kunt u nu reageren op onze uitzending. Dat kan, bel met het gratis nummer 0800... 1121 of Twitter met hashtag wnlnacht. Ja, we hadden het er al aan, over. Wat moet u aan uh, dit, uh, uh, dit voorjaar? En daar gaan we ook over praten. Want het is 20 maart, betekent het begin van de lente. Volgens astronomische berekeningen begint de lente vanmiddag om twee minuten over twaalf. Goed nieuws voor alle vrouwen, want uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle vrouwen zich in de lente vrolijker voelt en meer aandacht besteedt aan hun uiterlijk. Maar wat moet je nu precies in deze koude lente aan? Presentatrice Manon Meijers van de Modepolitie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moeten wij aan op deze koude lentedag vandaag? Nou, op deze koude lentedag... zou ik het uh, rokje nog maar heel even in de kast laten hangen. <laughs> Wat misschien al wel helpt om een klein beetje bij te dragen... aan het lentegevoel uh, zijn prins. Je ziet van de zomer heel veel tropische prints. Ja. Dus alles waar een ananas, een kiwi of iets in die trant... Uh, een beetje Hawaii-achtig. Uh. Precies, precies. Maar ja. dan wel een beetje vertaald naar nu. Dus niet zo'n zo grote sloppy Hawaii-blues... Maar je ziet er bijvoorbeeld heel veel op jasjes en dingen. En als dat je nou net iets te ver gaat, dan zou ik zeggen pak een kleurtje uit de kast. Een, een fel kleurtje dus. Maar als we nou even ja. specifiek kijken naar mannen en naar deze lente. Wat zijn nou echt de trends? Uh, voor mannen wordt wit op wit heel belangrijk. Wel een beetje uitkijken dat je er niet uitziet als de, als de winterschilder. Dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Oh. En dat voorkom je eigenlijk door te werken met verschillende materialen en ik zou als belangrijkste tip misschien mee willen geven voor deze trend dat de linnenbroek echt heel hard onderin je kast mag blijven liggen. Oké, okay. de linnenbroek onderin de kast laten liggen. Ik had hem niet, ja. dus dat scheelt alweer. Uh, maar als we Heerlijk. kijken naar, naar, naar vrouwen, want dat is natuurlijk als het om mode gaat veel interessanter. Wat gaat het worden voor vrouwen deze lente? Nou, de grap is dat je eigenlijk voor mannen en vrouwen veel dezelfde trend ziet. Dus nou. ook bij vrouwen komt dat wit op wit terug. We moeten ook in het wit maar, allemaal, maar niet in het ja, linnen dus. allemaal in het wit. Nee, het is, uh, wit wordt spannend op elkaar gecombineerd... als je het mixt met verschillende materialen. Die materialen mogen best wel rijk zijn. Maar krijgen we dan witte spijkerbroeken bijvoorbeeld? Of? Bijvoorbeeld, maar dan zou ik ervoor kiezen om daar bijvoorbeeld een blouse voor dames op te dragen... Of bijvoorbeeld een, uh, een leren jasje voor mannen. Hm. En Martijn, zie jij jezelf al helemaal in het wit lopen? Nee, ik, nee ik, echt, het, dan wordt het toch een beetje zo, zo Gordon-achtig? <lacht> ja, ik... Oeh, dan ga je inderdaad van kant op die volgens mij niet bedoelen. Oh, oh. geen toppersgevoel nee, krijgen. Nee, dat niet. Nee, oké. Okay. <lacht> nee. Beetje wel... dat zelergevoel. Dat er moet, moet wat finesse in zitten. Precies, dat is inderdaad een, een, een, exact het goede woord wat je gebruikt. En dat kan je dus bereiken door verschillend materiaalgebruik. En ik denk dat je ook een beetje moet kijken... kijk, als je echt een, een flink postuur hebt... dan is wit misschien niet de, uh, de juiste trend voor jou. Dat is natuurlijk altijd wel een belangrijk ding om rekening mee te houden. Dat je niet kijk. klakkeloos alle of alle trends uh, op jezelf toepast. Nee, uh, uh, De lente is nog een beetje koud, hè? Um, ja. Dus het is nog best lastig je te kleden op die uh, lente. Want je bent snel te warm of te koud gekleed. Is daar ja. nog een oplossing voor? Laagjes. De oh. uh, minute dat je zeg maar, uh, bijvoorbeeld een jasje of een vestje ergens over aandoet... kun je altijd nog iets uittrekken. En het maakt je makkelijker om hetgene wat je eronder draagt, dus je top of je t-shirt, mm -hmm. om daarmee alvast een beetje te experimenteren. Dus te kiezen voor een kleur of bijvoorbeeld een lekkere print. Ja, en wat zijn nou nog meer een beetje gekkere trends deze lente? Als je er echt even uit wil springen en niet tussen al die witte mensen met al die witte kleren, zeg maar zeggen, wil lopen. Wat, wat nou als je er echt uit wil springen? Wat zijn gekke trends? Nou, wat je nu ook veel ziet zijn Japanse invloeden. Oh. En zowel van origami-achtige vouzels in kleding. Dus dat zijn bijna een soort van, van kunstwerken. Kimono's, ook bijvoorbeeld... bijna. Kimono's, inderdaad, ook. Dat zie je heel veel als je een beetje naar de grote modebloggers kijkt. Die dragen nu natuurlijk alle trends al. Die zie je echt, zeg maar, in plaats van bijvoorbeeld een colbertje, een, uh, een serieuze kimono dragen. Nou, ik heb nog een kimono in de kast. Dat is helemaal weer hip dus. Ja, precies, doe er iets mee. Even vouwen tot een, tot een origami kimono. Of is dat dan weer... sla ik de plank dan mis? Waarom niet? Als het bij je past, zou ik zeggen ga ervoor. Nu blijkt uit onderzoek dat drie kwart van alle vrouwen... zich in de lente vrolijker voelt en ook meer aandacht besteedt aan hun uiterlijk. Als ik naar mezelf kijk, is, uh, dat klopt dat wel? Heb jij dat ook? Ja. Ja, ik kan me daar absoluut, uh, absoluut in vinden. Ja, je kan toch op een of andere manier wat meer uitpakken in de zomer. Mm -hmm. En uh, je kan wat meer huid laten zien. Ik denk dat je daar ook blij van wordt... zonder dat je zeg maar, klappertandend uh, bij de bushalte staat. Ja, ik kan me daar wel in vinden. Volgens mij is Ingeloe inmiddels een klein <lacht> beetje naar achteren geschoten. Ik begon, ik begon even om jou te lachen. Maar Omdat jij liet... ik een beetje meer huid liet zien. <lacht> Nog steeds, Goedemorgen. Het is nog steeds Radio 1. Goedemorgen. <laughs> uh, uh, tot, tot slot, Manon. Uh, uh, iemand van de modepolitie. Wat draagt die uh, deze lente? Ja, ik, uh, ik vrees dat wij weer knetterhard in, uh, in uniform gaan. Mm. Maar in uh, vrije tijd ben ik eigenlijk redelijk saai. Ik uh, oh. ben niet heel erg van de enorme prins. Maar ga je dan in, helemaal in het witte komende zomer? Of, of is dat er ook nou, niet helemaal wat je... Daar ben ik hard over aan het nadenken. Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk is de modepolitie ook niet per definitie degene die er het beste willen uitspringen, het, het meest opvallend willen zijn. Nee, precies, dat moet inderdaad iets zijn, denk ik, wat, uh, wat bij je past. Ja, dat is wat dat betreft, net een beetje als schoonmaaksters... die fantastisch kunnen schoonmaken, maar bij wie je thuis uh, af en toe een bende is. Of de kinderen van de kapper, wiens haren altijd te lang zijn. Ja, kijk, <laughs> Ik heb wel een kijk. beetje dat geval. <laughs> maar je, je, je ziet er wel toonbaar uit, toch? Dat gaat hem wel worden deze lente. Op zeker, op zeker. Maar een beetje eh, bescheiden mate. Ja, kijk aan. Manon Meijers, Manon van de Modepolitie 2.0. Dankjewel. Graag gedaan. En Barack Obama bezoekt de komende drie dagen Israël. Het is een historisch bezoek. De Amerikaanse president is nog nooit eerder op staatsbezoek geweest in het land. Toch is het bezoek niet geheel zonder controverse. Criticasters van Obama zeggen dat hij eigenlijk zelf helemaal geen zin heeft. Joël Servos, verbonden aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit voor Obama een soort van verplicht nummertje of zo? Uh, een, een, een klein beetje. Uh, hij staat wel een beetje onder de druk van, van de Senaat. Die nu toch wel wil dat hij eindelijk in zijn tweede termijn een bezoek brengt. Mm -hmm. uh, aan de andere kant heeft hij ook redelijk veel vrijheid. Want het is de zijn tweede termijn. Dus hij kan, uh, hij kan heel veel doen. Want uh, hij hoeft niet bang te zijn dat hij niet meer herkozen wordt. Want uh, Obama en Netanyahu, als we even naar die verhoudingen kijken... zijn niet de beste vrienden, of wel? Nee, die worden beschreven als moeilijk. Uh, Obama vindt vindt net een Jahoe een, maar een vreemde conservatieve havik uh, waar die zich niet echt mee kan identificeren. Nee, en, en wat hoopt Obama nu te bereiken met dit bezoek? En dat is moeilijk te zeggen, uh, er wordt wel heel weinig uh, van verwacht. Uh, er wordt duidelijk vanuit het uh, vanuit Amerikaanse uh, Witte Huis gezegd. Ja, we komen niet uh, nu naar Israël en de Palestijnse gebieden met een kant-en-klaar vredesplan. We komen eigenlijk helemaal niet met een vredesplan. Uh, hij, uh, hij brengt uh, een bezoek aan, aan een paar, uh, aan een paar uh, uh, belangrijke figuren en plekken. Uh, maar het moet niet een bezoek worden waar een, uh, waar een interessant akkoord uit, uh, uit moet komen. Dat, dat, dat, dat is niet de bedoeling en dat gaat ook niet gebeuren. Nee, is het op een bepaalde manier nog wel een beladen bezoek? alles is beladen. Ik heb gisteren enorm vermaakt om een om enorme ruzies over het menu dat Obama oh. gaat worden voorgeschoten. Ja, wat gaat hij eten? Ja, ja. Dat, het, de, de uitkomst is niet zo interessant, maar zelfs dat is gepolitiseerd. Uh, ruzie, ruzies tussen Israëlische en Palestijnse koks over, over de betekenis van de, van de, van de gerechten. En, en, en chef-koks mochten, mochten mee vechten om wie voor Obama mocht koken. Uh, het, het, <lacht> het is verschrikkelijk. En natuurlijk zijn mensen heel boos over allerlei dingen waar. Obama niet naartoe gaat, want Obama gaat niet naar de klaagmuur. Obama wil niet spreken voor de, voor de Knesset. Obama wil met Israëlische studenten spreken, maar niet met die van een, van een universiteit, op de Westbank. Dus alles is belag aan het bezoek van uh, Obama. En Obama heeft er dan wel weer voor gekozen om drie uur lang een, uh, een, een, een museum in Jeruzalem te gaan bezoeken. Maar heel hm. veel dingen niet. Uh, heel, veel, uh, heel veel ruzie. Je zou bijna zeggen dat Obama er een soort van vakantie van maakt. Uh, nou, nou, het is wel opvallend dat hij een, een paar dingen uh, niet bezoekt. Maar er zitten wel heel veel verplichte nummertjes uh, uh, tussen, nog steeds hoor. Hij heeft natuurlijk ook helemaal geen zin in een gesprek met een uh, Hij moet ook uh, een bezoek brengen aan een Iron Dome. En een Iron Dome is zo'n zo uh, zo afwerksysteem dat door nee, de Verenigde Staten wordt ja. gefinancierd. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat soort dingen allemaal heel erg leuk vindt. Nee. En natuurlijk moet hij het ook hebben over Iran. En dat is niet zijn favoriete onderwerp. Nee, De pers in Israël, hoe reageert die op de komst van Obama? Uh, uh, wisselend. Kijk, hij is onder een generatie linksjongeren uh, natuurlijk erg populair. Uh, de pers is, de, de pers is, is vrij uh, sceptisch, weet dat er niks uit gaat komen. Hoopt uh, natuurlijk, uh, op, afhankelijk van de kleur van het medium, dat hij bepaalde dingen wel gaat zeggen. Links hoopt dat hij met een inspirerende vrede-speech komt. Mm -hmm. Re rechts hoopt dat hij, dat hij het nog steeds gaat hebben over Iran... Uh, en niet met een te progressieve speech komt. Uh, bovendien is er, zijn er ook van het Palestijnse gebied... ontzettend uh, hoge verwachtingen. Want hij gaat natuurlijk ook spreken met Abbas. En uh, ook daar willen ze natuurlijk dat hij afstand gaat nemen... van, van de Israëlische bezetting. Uh, dus er wordt, er wordt heel veel gespeculeerd. En de mainstream pers zegt... Nou, hij moet het vooral niet verpesten en proberen iedereen tevreden te houden en ervoor zorgen dat Israël geen gekke dingen gaat doen en dat Abbas geen gekke dingen gaat doen. Nu zeggen veel deskundigen dat Obama in zijn tweede termijn vrede wil faciliteren in het Midden-Oosten. Is dat haalbaar met Israël als partner? Nee, er is wel een consensus in, het, in de Israëlische diplomatieke elite dat er op zich wel een window of opportunity is voor een interim akkoord. Dus mm -hmm. een, een tijdelijke oplossing die geen permanent is, maar wel voor, voor, voor, een, voor een korte periode uh, een, een, paar, een paar problemen zou kunnen oplossen. Mm -hmm. uh, maar verder eigenlijk niet. Nee. Dus nee. als we... Geen, geen, geen uh, lachende gezichten in Camp David zoals uh, destijds met, uh, met uh, Bill Clinton dus uh, in, in de ter termijn van Obama. Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dit is echt... Dit bezoek heeft, heeft eigenlijk uh, diplomatiek gezien de bedoeling om ervoor te zorgen dat het nieuwe kabinet met een ja, hoe dat eigenlijk gisteren pas geïnstalleerd is, uh, niet te veel gaat afwijken van de Amerikaanse koers. Je niet te veel, want ze zullen er sowieso van afwijken. Mm -hmm. um, dat de Palestijnse autoriteit niet uit elkaar valt, want die is erg belangrijk um, voor, voor, de, voor een mogelijke vrede als het aan de VS ligt. Uh, en. De belangrijkste gesprekken die hij uh, gaat voeren... die gaan eigenlijk niet over de Palestijnse kwestie... maar over Iran uh, en over Syrië. Ja, Dus als we dit bezoek ook even mogen samenvatten... Uh, Obama gaat eigenlijk niet zoveel bijzonders doen... en hij mag ook niet te veel bijzonders uh, daar uh, aanrichten eigenlijk. Ja, er, er is net nog een, een paar uur geleden... een brief van de ruime van van meerderheid van de Senaat uitgegaan er, dat ze van Obama wel verwachten dat hij een op een paar dingen gaat hameren. Uh, en het is misschien wel zijn tweede termijn en hij heeft misschien wat meer vrijheid. Maar ja, uiteindelijk is het, <laughs> zal het niet een heel erg uh, spannend en leuk bezoek worden voor hem. Uh, en ja, je zou het kunnen doen wat ook als een verplicht nummertje. Nou, dankjewel voor het gesprek. Joel Servos van het CD. hartelijk dank. We luisteren nog steeds naar Radio 1. Zometeen op Radio 1 gaan we 97 jaar terug in de tijd. En waarom? Dat hoort u na Duffy en Rock v. Minuten voor al vijf. U luistert naar nu al wakker van Omroep WNL. Op 20 maart 1916 publiceerde Albert Einstein zijn relativiteitstheorie... in het Duitse blad Annalen der Fysiek. Nu bijna 100 jaar later houdt deze theorie nog veel mensen bezig. Zo ook. Karel Vlieger, een van de twee leden van het Nederlandse Einstein-genootschap. Meneer Vlieger, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Mijn ja, na naam is trouwens Karel de Vlieger. Oh. Pardon, Karel ja, de goedemorgen. Vlieger. Goedemorgen, meneer de Vlieger. Ja. Uh, de relativiteitstheorie, waarschijnlijk ietsje uh, lastiger uit te leggen dan uh, de de voor uw uh, achternaam. Ja. Uh, uh, is die in één uh, zin samen te vatten? Is die in één zin samen te vatten? Nou, eigenlijk is de naam heel bijzonder. Want uh, het fundament van de relativiteitstheorie is het constant zijn van de lichtsnelheid. Dus eigenlijk zou je hem beter absoluutheidstheorie kunnen noemen. Absoluutheidstheorie. Maar ik, ik, ik, ik krijg een, een voorproefje, maar ik snap het nog niet. Kunt u hem ook in één zin samenvatten, de, de Absoluutheidstheorie? Uh, nou, kijk, stel je voor, ik zie hier een auto door de straat voorbij komen. met 40 km per uur. Mm -hmm. uh, en iemand anders fietst hier door de straat. met 15 km per uur. Dan ziet die fietser de auto met 40 min 15 is 25 km per uur. Yeah. Dat is logisch, hè? Zo tellen wij snelheden bij elkaar op. Yeah. Maar. De snelheid van het licht is altijd constant. Die is onafhankelijk van de waarnemer. Dus ik zie een lichtstraaltje voorbij komen met een bepaalde snelheid, de lichtsnelheid. Maar een fietser, die ziet datzelfde lichtstraaltje met dezelfde snelheid. En die meneer in die auto, die ziet die lichtsnelheid ook gelijk. Dat is iets wat onze grijze massa niet kan snappen. Nee. Maar het is wel uh, een feit. En dat is iets heel bijzonders. En dat is het fundament van de relativiteitstheorie. Nou, dit, nou klinkt dit niet heel gemakkelijk. Einstein publiceerde deze theorie in 1916. Ja. Hoe werd het toen ontvangen? Uh, nou, uh, ja, enerzijds sensationeel. Anderzijds levert het of zo op het eerste gezicht hele vreemde verschijnslop. Maar niet ook onbegrip, dat mensen dachten, huh? Uh, nou, onbegrip is een wat groot woord. Uh, als je dit helemaal gaat doordenken... dan kom je bijvoorbeeld op het principe dat klokken langzamer gaan lopen. Uh, dat is ook zoiets van... ja, de, dat snappen wij niet. Want wanneer gaan klokken langzamer lopen dan? Uh, als twee mensen of gewoon twee waarnemers... ten opzichte van elkaar in beweging uh, gaan... dan ziet de een de klok bij de ander langzamer lopen. Uh, maar het vreemde is... stel je voor... Uh, meneer A ziet de klok bij meneer B 10% langzamer gaan, dan ziet meneer B bij meneer A de klok ook 10% langzamer gaan. Terwijl je zou denken, die ziet hem dan juist 10% sneller gaan. Een hele ingewikkelde theorie eigenlijk. Wat fascineert u, u nu het meest over deze theorie, theorie? Nou, op zich dit soort dingen. Want uh, zit er zitten heel veel zaken in die contra-intuïtief zijn. Wat ik net noemde van die klokken, als je. Als je bij de een ziet, de klok gaat langzamer... dan zou je denken, nou, dan ziet die andere hem sneller gaan. Ja. Nee, ze zien hem allebei bij elkaar langzamer gaan... en toch niet gelijk. Ja, daar kun je heel lang over nadenken, maar... Dat, logisch klopt dat niet. Ik wil, ik wil hem wel proberen. Uh, het, het licht doet er steeds een stukje langer over om vanaf de klok de persoon te bereiken, de andere persoon. Ja, inderdaad, omdat hij in beweging is. Heel en, dat, goed. en dat is voor de andere persoon hetzelfde dan, toch? En dat is voor de andere persoon hetzelfde. Oké, okay, is het toch weer ietsje, ietsje makkelijker gemaakt... maar zo simpel is het niet, want het is nog steeds een theorie... die uh, een belangrijke basis vormt voor de hedendaagse wetenschap. Uh, ja. hoe, hoeveel van, van uh, Einsteins werk is er eigenlijk nog overeind op dit moment? Ach, alles staat overeind. Alles klopt nog? Ah, alles klopt nog. Ik bedoel, het is gewoon een goede theorie. Uh, het klopt met de waarnemingen... Anders zou het geen goede theorie zijn. En het is zelfs een hele goede, briljante theorie. Want hij doet ook uitspraken over dingen die honderd jaar geleden nog helemaal niet waargenomen waren. Waar mensen hm. nog helemaal niet aan toe waren. Zoals? Uh, nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk zwarte gaten uh, in het heelal. Mm -hmm. Dat waren dingen, nou daar was men honderd jaar geleden nog helemaal niet aan toe. Uh, maar Einsteins uh, theorie, die doet daar voorspellingen over... En die blijken gewoon helemaal te kloppen. En als we dan kijken naar iets recenter, misschien nog het, het Higgs-deeltje, heeft hij daar ook dingen over gezegd? Uh, nee, want dat is kwantummechanica. Uh, dat is op zich een heel ah. ander terrein. Wat wel een probleem is van kwantummechanica, zeg maar, de, de, de wetenschap van het hele kleine atomen en de deeltjes waar atomen uit bestaan. En de relativiteitstheorie, die kunnen het zeg maar niet zo goed met elkaar vinden. Hm. Dus daar. daar dit nog een hiëat wat opgevuld moet worden. Nu uh, zit u bij het Nederlandse Einstein-genootschap. Hoe vaak bent u hier nou mee bezig met deze theorie en met de met rondom Einstein? Uh, elke dag. Er is echt geen dag dat dit uh, niet uh, meerdere uren in mij aanwezig is en dat ik ermee bezig ben. Wat doet, wat doet u hier allemaal mee? Uh, ik geef er uh, lezingen over. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik ben daar nou ook bezig, uh, ik geef ook nou een cursus over uh, relativiteitstheorie. Dat mensen het kunnen begrijpen? Of, of mag je dan ook proefjes doen? Nee, geen proefjes. Einstein was zelf ook niet van de proefjes. Dat liet hij allemaal aan anderen over. Het is uh, puur theoretisch, uh, dus geen proefjes. Nee, een speciale dag in ieder geval vandaag, 97 jaar, exact 97 jaar geleden... dat Einstein zijn relativiteitstheorie publiceerde in de Annalen der fysiek. Uh, lijkt me ook nog wel een dag waarop u nog iets speciaals doet, of niet? Nou, eerlijk gezegd, uh, ik werd gisteren door jullie opgebeld... en ik dacht heel even van, wat was er nou eigenlijk precies uh, 97 jaar geleden? Oh. Want eind 1915, in november... Toen heeft Einstein zijn theorie al uh, openbaar gemaakt middels een aantal lezingen. En toen dacht hij van ja, het moet natuurlijk ook nog even in een artikel gegoten worden. Dus daar heeft hij een aantal, aantal maanden de tijd voor gehad. En vandaag, 20 maart, 97 jaar geleden, lag het bij het tijdschrift Annalen der Fysiek op de deurmat. Ja. En een tijdje later is het gepubliceerd. Vandaag dus, op 20 maart 1916, Albert Einstein publiceerde zijn relativiteitstheorie. Karel de Vlieger van het Einstein-genootschap. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het is uh, 3,5 minuten voor half vijf. Wij zijn wakker. U bent wakker, dat is duidelijk, maar de meeste Nederlanders die liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk en we nemen ze natuurlijk met u door te beginnen met de Telegraaf. Cardiologen van het medisch centrum Zuiderzee in Lelystad vechten elkaar de tent uit volgens de krant van Wakker Nederland. Twee van de vijf artsen melden zich ziek waardoor afspraken met hartpatiënten moesten worden afgezegd. Volgens bestuursvoorzitter Loek de Winter is er sprake van twee kampen die al een jaar ruzie met elkaar hebben. Ik heb ze gezegd dat ze zich moesten schamen. Ze worden enorm goed betaald en dan gaan ze ruzie maken. Al dus een geterkte de winter. De klachten over de hartafdelingen stromen inmiddels binnen bij het meldpunt cardiologie van de Belangenvereniging voor Hartpatiënten. Behalve klachten over het ziekenhuis in Lelystad zijn er ook problemen bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis, het admiraal de Ruiter ziekenhuis en het Haga ziekenhuis. De beste leerlingen krijgen nauwelijks begeleiding op basisschool, schrijft Trouw. Pinterenkinderen kinderen maken wel extra opdrachten, maar niemand weet of ze daar wat van leren. Leerkrachten kijken het werk meestal niet na en kennen de inhoud van de extra opdrachten vaak niet eens. Het staat in een onderzoek van wetenschapsorganisatie NWO. Van de ambitie om jong toptalent meer te stimuleren... komt volgens hun rapport in de praktijk niet veel terecht. Waar er wel extra aandacht is voor leerlingen die achterblijven... blijft de aanpak bij de beste leerlingen beneden de maat. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt het beeld te herkennen... maar wijst erop dat er in de bijscholing van leerkrachten... veel aandacht is voor onderwijs aan excellente leerlingen. Dekker verwacht dat de situatie binnen een paar jaar flink verbeterd zal zijn. Dan Henk Krol. Zijn zakenimperium zakt als een pudding in elkaar. Gisteren zijn er weer twee bedrijven van de 50-plus-leider failliet verklaard, schrijft het AD. Het gaat om de beheersmaatschappij BG, eh, BPP. BPG, dat moet ik het wel goed zeggen. En Webwinkel Gtel die seksartikelen en pornofilms verkoopt. In de nu failliete beheersmaatschappij zit ook het pand waar het partijkantoor van 50 plus is gevestigd. En Kroll heeft de faillissementen zelf aangevraagd en hij laat in een reactie weten er buikpijn van te hebben. Volgens de curator zijn onder andere de Belastingdienst, het UWV, drukkerijen, een telefoonmaatschappij en een websitebrouwer. De dupe van de serie Faillissementen. In totaal staat er zo'n half miljoen euro aan schulden open, waar Kroll wellicht persoonlijk voor aan... Kan worden gehouden. Kankerhoer, schapenkut, pedo of pedofiel. Allemaal woorden die uh, een paar buren in het Zeeuwse brielen niet meer tegen hun buurman mogen gebruiken. Sterker nog, Verbale geweldplegers moeten aan die buurman 75 euro betalen... voor iedere keer dat ze nog een van deze scheldwoorden gebruiken. In Spits noemt rechtwetenschapper Michel Volz het een bijzondere uitspraak. Volgens hem schept het verbod een precedent... waarmee burenruzies sneller in de kiem kunnen worden gesmoord. Een scheldverbod met perspectieven dus. Verhuurders moeten op dit moment een hele lijst... van verwijtbare gedragingen verzamelen om een dader zijn huis uit te zetten. Niet leuk voor het slachtoffer, want die moet al die tijd het leed ondergaan. Maar... Ook niet leuk voor de dader, want die verliest meteen zijn huis. Het kunnen opleggen van specifieke verboden is misschien wel de oplossing. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Zometeen gaan we het hebben over de koers dwars door Vlaanderen. Die lijkt misschien wel in het water te vallen door de kou en de regen. Maar eerst muziek van Kien. Somewhere only Minal. Somewhere Only We Now. Radio 1, 3 minuten over half 5. Tijd voor. Het nieuwsminuutje. Met Vera Simons. Ja, goedemorgen. We krijgen berichten binnen over een grote brand in Nieuwegein... Aan de Hildo-Kropstraat. De brand zou woeden bij een eetcafé en een naastgelegen autobedrijf. Heeft u meer gezien of gehoord? Getuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0800 1121. En dan het US Open tennis toernooi. Ze willen het prijzengeld voor de spelers in de komende jaren aanzienlijk verhogen. In 2017 moet het totaal uit te keren bedrag op 50 miljoen dollar staan. Dat is bijna dubbelen van het prijzengeld van het toernooi in 2012. Met de verhoging wil de bond spelers tegemoet komen... die al langer meer inspraak en meer geld eisen. En terroristen hebben dinsdag met een twintigtal bomaanslagen in en bij Bagdad de tiende verjaardag gevierd van de invasie in Irak. Door onder meer de, door onder meer de Verenigde Staten. Door autobommen en zelfmoordaanslagen kwamen minstens zes, 65 mensen om het leven. En er zijn zeker 240 gewonden. Tien jaar geleden vielen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het land binnen... en maakten een einde aan het regime van Saddam Hussein. Sinds begin dit jaar hebben Soenitische moslims met banden met... Banden met terreurbeweging Al-Qaeda, hun strijd met de Shiïtische meerderheid in Irak opgevoerd. Daarmee proberen ze de regering in problemen te brengen. En dan komt ook nog het bericht binnen dat Lindsay Lowen weer op het politiebureau zou zijn verschenen. Maar dit was een formaliteit voor een van haar laatste incidenten. Want is niet nieuw, toch? Met een autoongeluk. Ja, het, het feit dat ze weer op een politiebureau is gezien en weer even haar uh, strafblad doorgespit. Maar het was dus nu een formaliteit omdat er nog steeds uh, allerlei zaken lopen omtrent een autoongeluk. Kijk, en dan ook nog het weer van onze jongste weerman van Nederland. Stijf van Antwerpen. Buien schuiven op dit moment over het zuiden van het land. In het noorden blijft het vandaag droog. De middagtemperatuur schommelt rond de 3 graden. Vannacht komen we vanuit het zuidwesten enkele opklaren voor. De temperatuur daalt dan tot min 3 graden. Morgen valt er in het noorden nog een enkele bui. In het zuiden van het land blijft het droog. De middagtemperatuur stijgt dan tot een graad of 5. Richting het weekend zien we een afwisseling van buien en zon. In de nachten vriest het enkele graden. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Vera Simons. En volgend uur ben jij weer bij ons met het laatste nieuws. En ook onze weerman is er, uiteraard, het volgende uur weer. Ze hadden het zwaar, heel zwaar. De wielrenners in Milaan Sanremo moesten afzien in de kou en de sneeuw. Vanwege de barre omstandigheden werd de koers zelfs een stuk ingekort. Vandaag is de koers dwars door Vlaanderen. En ook nu lijkt het weer de koers te gaan beïnvloeden. Martijn Sargentini, blogger voor het hetiskoers.nl... weet welke renners zich door het weer hebben laten afschrikken. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Welke wielrenners doen sowieso niet mee vandaag? Nou, er doen, doen een heleboel bekende namen sowieso niet mee vandaag... Uh, dat heeft niet alleen met het weer te maken, hoor. Maar er zijn inderdaad afstappers uh, die uh, vanwege afgelopen zaterdag niet aan de, aan de start uh, zullen komen. Zoals uh, Chavanel en uh, Matti Breschel. En we, uh, zijn ze echt alleen vormen. maar afgeschrikt door het weer, door die sneeuw, door de regen? Is dat genoeg reden om af te zeggen zo'n uh, zo wedstrijd? Nou, het is zo dat Vlaanderen een wedstrijd is op, op een woensdag... En uh, geplaatst is op een overvolle kalender vol met belangrijke, uh, belangrijke afspraken voor veel renners. Mm -hmm. uh, sommigen willen geen risico nemen en komend weekend zijn er bijvoorbeeld al twee hele belangrijke wedstrijden in de buurt. Op de E3-prijs op vrijdag en, en gent wevelgem Het heeft dus ook te maken met uh, uh, dat een aantal renners zich wil sparen voor die uh, belangrijke afspraken. Ja, dat is wel opvallend bij een uh, Sylvain Chavanel, want dat is wel een man die deze koers zou kunnen maken. Ja, hij heeft hem zelfs al eens gewonnen. En, uh, het, is, uh, het is iemand die een ontzettend grote vorm steekt. Dat konden we afgelopen zondag zien. Maar hij is verkouden geworden. Dus uh, het heeft hem toch genekt, uh, die, die, die sneeuw en, uh, en ijs in San Remo. Want zo'n verkoudheid is dus genoeg eigenlijk om zo'n koers af te zeggen nu. Ja, je, ik, ik weet natuurlijk niet precies hoe erg dat uh, uiteindelijk heeft uitgepakt. Mm. Uh, en hij zal ook uh, kijken naar de Ronde van Vlaanderen, naar uh, ja. uh, Parijs-Roubert. Hij kijkt op. vooruit. Ja, zeker. En dan is eh, dwars door Vlaanderen met alle respect voor de prachtige koers toch een, een, een tussendoortje. Precies. En zijn er nou ook uh, complete ploegen die zich in het geheel hebben teruggetrokken nu? Nou, niet, niet teruggetrokken, maar er zijn sowieso wel uh, grote ploegen die hebben besloten al eerder in het jaar om deze gewoon niet op hun kalender te zetten. Hè. Dus uh, Je ziet dat met uh, de ex ploeg Blanco, die verschijnt hier niet. Zoek ook niet naar de wereldkampioen uh, Philippe Gilbert en zijn ploeg BMC, of naar uh, Peter Sagan uh, van, uh, van, van het Italiaanse uh, ploeg. Die, die starten hier niet. En wat je wel ziet is dat, uh, ik heb even de startlijst bekeken, nogal wat ploegen incompleet ook aan de start verschijnen. Dus je mag met acht renners starten en sommige slagen er dan maar in om met zes uh, aan de start te verschijnen. Ja, en dan de koers, uh, want we hebben het uh, afgelopen zondag gezien met Milaan San Remo. Daar uh, was een heel deel van het parcours niet begaanbaar. Is er nou ook nog eens een kan de kans dat er uh, vandaag bij Dwars door Vlaanderen een deel uit het parcours verdwijnt? Nou, die, die kans, ik, ik hoorde net jullie weerbericht. die acht ik niet heel uh, groot. Ja. Maar het is toch wel uitzonderlijk slecht weer hoor. Want er zijn twee eerdere uh, koersen al in Vlaanderen afgelast... Juk. Dat was uh, Kuurne en uh, Nokeren. En dat, dat zijn ongeveer dezelfde type wedstrijden als deze. En die zijn echt door, door sneeuw en kaal afgelast. Um, ik ga er vanuit dat het nu uh, dat er niet te veel valt. En, en met een graad of drie valt het prima te rijden. hoor. Dus dat, uh, dat zal niet zo snel gebeuren. Dan ik laat het echt wel uh... wat over het, uh, het barre weer op dit moment. Ja, nou laten we het weer even opzij schuiven. Even naar de koers. Vorig jaar won uh, Nicky Terpstra, de Nederlander. Uh, welke renners maken er dit jaar kans op de overwinning? Nou, ik denk dat Terpstra op zich wel weer een uh, goede kans maakt. Hij uh, is kopman voor zijn team. Hij won inderdaad voorjaar. Uh, zijn auto is gisteren gestolen, dus hij zal misschien uh, wat, wat woede in zich hebben om, uh, om hier een mooi resultaat neer te zetten. Nou, uh, verder hebben we uh, uh, de Fransman uh, Veuclair met zijn uh, team. Uh, dat is toch wel een renner die dat heel goed aankan, het Vlaamse werk. En hij heeft een heel sterk uh, team. Ja, er is toch wel wat, wat onbekende namen, denk ik, die we, die we kunnen verwachten. Een jonge Luxemburger, Bob Jungels zou wel een mooie winnaar zijn. Ja. De Noorse sprinter Alexander Christoff. Maar ja, dat, dan heb je het toch al wat, wat, wat, wat over wat onbekendere namen. En dat zegt wel wat over het deelnemersveld. Ja. En hier in Dwaarslof-Vlaanderen wint nogal eens een outsider, moet ja. ik zeggen. Dat is misschien ook het mooie van de koers. Dan dit weekend een, een, een, een, een, een wat klassiekere klassieker, Gent-Wevelgem. Uh, ja. wat, wat kunnen we daar verwachten? Nou, ik, ook daar zal het koud worden, zag ik net. Ik ga er zelf uh, ik ga er snel naartoe en uh, ik maak me op voor een koud weekend. Uh, meestal uh, wordt gent gewonnen door gewonnen uh, door een sprinter die aardig een heuvel over kan. Cipollini won hier bijvoorbeeld. Uh, het zou toch wel goed kunnen dat het zo zwaar wordt... Dat we daar ook een afvalrace uh, gaan zien. Uh, Tom Bonen, dat is uh, een renner die we zeker in de gaten houden. Uh, Mark Cavendish uh, bleek uh, erg goed in vorm afgelopen uh, zondag uh, in Sanremo. Hij heeft nu, nee. rijdt ook nu ook voor een Vlaams team. Uh, dus die zou dat ook wel moeten kunnen. Uh, ik weet niet zeker of Peter Sagan start. Ik dacht van wel, maar die, uh, die zou hier dan uh, meteen topfavoriet zijn ook, denk ik. En de lente begint ook vandaag. Het astronomisch begin van de lente is op uh, 20 maart en dat is dus deze woensdag. Uh, daarmee ook het begin van de voorjaar, voorjaarsklassiekers eigenlijk. Kunnen we ons opmaken voor een mooi wielerseizoen, ondanks al die dopingbekentenissen en schandalen. Ja, nou, ondanks dat de, de lente toch al ver weg lijkt, uh, gaan we gaan we ons wel opmaken voor zo'n mooi seizoen. Eigenlijk is het al begonnen met met van Remo en wat je zag was dat. Uh, Juist door die, die helse omstandigheden van, van zondag, uh, de aandacht toch wel weer heel erg ging naar, uh, nou ja, naar de koers. En naar, naar, naar de heroïek ook, uh, die we zagen van foto's uit, van mannen uit, uh, uit de koers. Um, dus ja, we kunnen ons opmaken voor een uh, mooi wielenseizoen. En ja, we hebben er heel veel uh, zin in. Ja, en dan uh, uh, uh, we zijn we nog even bezig ook in België. Uh, hij komt er natuurlijk ook aan, de grote klassieker, de Ronde van Vlaanderen. Uh, uh, uh, zijn jullie daar met, uh, met uh, het discours ook al op aan het voorbereiden? Ja, zeker. Dat is voor ons eigenlijk ook een, uh, ja, de hoogmis van het seizoen. Uh, net als vorig jaar houden we een grote Ronde van Vlaanderen feest in uh, Echo in Utrecht. Dat is een. Um, evenement dat tijdens de wedstrijd op zondag 31 maart wordt gehouden. En dan kijken we met een hele zaal naar de grote schermen live. Er zijn dan ook sprekers. Er is speciaal al streekbier ingekocht voor die dag. Dus nou, kom allemaal, zou ik zeggen. De opbrengst gaat ook met een goed doel die dag. Dus dat wordt, dat wordt weer hartstikke gezellig. Nou, vandaag dus eerst dwars door Vlaanderen. Martijn Sargentini, bloggen voor hetiskoers.nl. Dankjewel. je Graag gedaan. 42 minuten over vier. Normale mensen zeggen dan... Uh... 18 voor 5. U luistert naar Radio 1. Dit is nu al wakker met Lenny Kravitz En it ain't over till it's over. Zo swing je je bed uit op de vroege ochtend op Radio 1. Lenny Kravitz en uh, Kravitz It Ain't Over, till it's over. Het Vaticaan is een anti-homo-club. Althans, dat is de mening van Anne Kruijsen. Hij is zelf homoseksueel en vindt het dan ook echt belachelijk... dat Mark Rutte, Willem-Alexander en Maxima gisterochtend... bij de inauguratie van de paus waren. Hij spreekt daarom deze ochtend de voicemail in van onze minister-president. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Oké, okay, hi Mark. Uh, je spreekt met Anne. Yeah, je voicemail uh, krijgt te horen. Probeer te bereiken, maar ja, uh, het is natuurlijk ook... Uh, S'nachts, je zal wel slapen op dit moment in het Vaticaan. In het Vaticaan, ja. Yeah. Dat is ook... Uh, ...waarom ik je bel, want ik vind het echt ronduit belachelijk, Mark. Eh? Jij als vertegenwoordiger van Nederland... Hè? ...Nederland is toch wel echt een land met de beste homorechten misschien wel van de wereld. Je, hoe durf je naar het Vaticaan toe te gaan... ...naar de inauguratie van een paus die ongeveer actie gevoerd heeft tegen homo's? Ons land, hè? waar, de, redden, waar de, de rechten voor en lesbiennes misschien wel echt het best zijn... Ja, hoe durf je samen met Willem-Alexander en Maxima naartoe te gaan? Ja, dat is een opa die misschien wel heel vriendelijk en gezellig doet, maar ondertussen gewoon actie gevoerd heeft tegen homo's. Je zou je echt moeten schamen, Mark. Wat ik voorstel is een oproep, althans, en excuses op nationale televisie je excuses aanbieden voor deze vreemde actie. Want uh, in augustus sta je denk ik gewoon weer uh, schijnheilig op een boot tijdens de gay pride. Ja. Nou. Succes. Hoi. Wilt u nu ook de voice voicemail inspreken van onze premier Mark Rutte? Bel dan even naar 0800-1121 of twitter met hashtag WNLNacht. 12 minuten voor 5. Radio 1, David de Visser, en half twaalf. Je hebt gegeten, getronken met me, aan tafel gezeten See the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 Clinton heeft zich in de VS uitgesproken voor het homohuwelijk. In een videoboodschap zegt de voormalige minister van Buitenlandse Zaken... en mogelijk presidentkandidaat... dat homoseksuelen dezelfde rechten als iedere andere burger verdienen. President Obama sprak zich vorig jaar al uit over de homorechten. In het homohuwelijk is het homohuwelijk dan binnen tien jaar toch toegestaan in de VS. Wouter Zantingen, correspondent in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Waarom heeft Hillary Clinton inmiddels al uit haar ambt deze uitspraak gedaan? Nou, Hillary Clinton uh, is behoorlijk uh, calculerend, uh, zoals dat in ieder geval bekend. En uh, zij wil waarschijnlijk, in ieder geval, dat zegt iedereen, in 2016 voor het presidentschap gaan. En uh, nu is het dus uh, zo dat uh, in uh, korte tijd een hele grote verandering in plaats in Amerika En dat nu uh, 58% van de bevolking, is dus best wel een grote meerderheid, voor het homohuwelijk is. En uh, Clinton, uh, ja, die zegt nu dus uh, dat ze daar ook voor is. Ja, uh, en dat in een videoboodschap laten we even luisteren naar een klein fragmentje. That's what was in my mind as I engaged in some pretty tough conversations with foreign leaders who did not accept that human rights apply to everyone, gay and straight. When I directed our diplomats around the world to combat repressive laws and reach out to the brave activists fighting on the front lines, and when I changed State Department policy to ensure. That our LGBT families are treated more fairly U hoorde Hillary Clinton. Ja, Wouter, wat, wat heeft ze precies allemaal in het filmpje gezegd? Nou, in deze videoboodschap zegt ze dat. Uh, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken zegt. dat uh, homoseksuelen dezelfde rechten als uh, alle andere burgers uh, verdienen. En zij uh, da ja, zegt dan heel duidelijk dat lesbiennes, homo's, biseksuelen. en transgenders, LGBT-community. Uh, dat die ja, onze collega's, onze leraar, onze soldaten, onze vrienden zijn. En dat die dus, ja, dat je die overal in de samenleving ziet. En dat die dus dezelfde rechten moeten hebben als andere burgers. Ja. En volgens uh, Clinton hoort daar dus ook het huwelijk bij. Is dit een opvallende mededeling voor een democraat? Uh, nou, het is heel interessant, want uh, als je vijf jaar geleden had gekeken, dan had je dat nooit kunnen voorspellen mm -hmm. dat ze dat nu gedaan heeft. Uh, het, het is best wel opvallend op zich. Uh, als je kijkt naar haar uitspraak in 2008, toen zei ze nog dat het tegen het homo was. Mm -hmm. Dat ze alleen maar misschien was voor een ja, verbintenisse. Civil Union heet dat dan. Vandaar natuurlijk dat ze nu uh, uh, deze uitspraak doet hebben. Want als ze dat dan echt een paar maanden voor de verkiezingen uh, zou zeggen... dat ze van het standpunt is veranderd, dan zegt iedereen dat, natuurlijk dat ze het alleen maar doet om stemmen te zien. Dat zou te opvallend maar zijn, maar is het, het wordt nu, al... word nu toch eigenlijk ook al beweerd... dat ze het eigenlijk doet voor 2016 voor de verkiezingen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar goed, dat tegen die tijd dat er verkiezingen zijn... Is iedereen ...dat iedereen uh, dat argument weer vergeten en dan kan zeggen... ...ja, ik ben er al jaren voor. Ja. En dat, uh, dat is dan waar. Want hoe is haar uitspraak ontvangen in de Verenigde Staten? Ja, heel erg weinig ophef eigenlijk. Uh, en dat is wel spannend als je... Uh, kijkt wat ze een paar jaar geleden hadden gedaan met mensen als uh, Gary Falwell, ...hele conservatieve uh, mensen hier... ...die hadden dan meteen gehad over dat het einde van Amerika was... ...en dat er grote stormen zouden komen... Kijk, beetje, ik weet nog je nog uh, uh, kunt herinneren, de Katrina stam, mm -hmm. dat er al mensen zeiden dat het de straf wel goed was, omdat Amerika uh, homo's liet bestaan en hun rechten niet. En dat soort uh, dingen hoor je nu helemaal niet meer. Nee, en nu heeft Obama zich vorig jaar al uitgesproken over het homohuwelijk. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Uh, dat was ook dus wel capulerend. Uh, Obama kwam ook achter uh, voor de verkiezingen dat uh, uh, verreweg de meeste democraten, maar ook gewoon de meeste Amerikanen. Voor het homohuwelijk zijn. Ja. Daarvoor was het iets wat de democratie niet uit wilde branden. Maar nu dus uh, uh, durf je dat te zeggen. Ja. En wat is er met zijn uitspraak gebeurd toen in de Verenigde Staten? Uh, nou, hij heeft een aantal gevolgen gehad. Uh, nu zijn er dus 9 van de 50 staten is het homohuwelijk toegestaan. En uh, ook is het zo, er was namelijk ooit een federale wet aangenomen onder Bill Clinton. om juist te voorkomen dat het homohuwelijk verder zou komen. En dat is de Defense of Marriage Act, heet dat, DOMA. En uh, Clinton heeft, of, uh, Obama heeft nu gezegd dat hij die wet uh, ja niet meer eigenlijk gaat negeren. Dat die niet meer de, uh, dat die wet wordt uh, in ingevoerd. Die wet die verbiedt eigenlijk staten, hè, de, de, de, de onderlinge staten, om, om het homohuwelijk uh, in te voeren. Ja, uh, de uitspraak van Hillary Clinton gaat die ook uh, dan bijdragen aan de uh, legalisatie van het homohuwelijk in, in andere staten? Uh, niet direct. Ik bedoel, de Democraten waren al voor. Ze uh, zijn voor het, het is natuurlijk niet zo. Heel bijzonder dat zij nu ook uh, voor is. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat er steeds grotere groep van, van politieke leiders uh, in Amerika uh, voor zijn. En dat gaat natuurlijk uh, ja, steeds meer druk zetten. Ja, het is ook een, een, een, een dingetje wat wellicht nog meer kwaad bloed kan zetten tussen republikeinen en democraten. Verkiezingscampagne van uh, Mitt Romney weten we nog. Uh, dat hij ook daar heel duidelijk in zei dat het uh, huwelijk iets is tussen een man en een vrouw. Ja, Die republikeinen die hebben het niet zo op uh, de homobeweging. Ja, dat is een hele interessante kwestie. Uh, zoals je uh, ziet, de meeste de, uh, Amerikanen zijn voor, maar onder de Republikeinen zijn er maar 25% van de uh, ja, Republikeinen, voor het homo En je ziet een heel groot verschil tussen de Republikeinse elite, die eigenlijk voor is. Uh, bijvoorbeeld je hebt uh, Cheney, de voormalige vice-president, die heeft een dochter, uh, uh, die is lesbienne en hij is nu ook voor het homo En nu is ook een, een uh, hele vooraanstaande Republikeinse senator uitgekomen, voor het homo vorige week. Rob Portman. En dat is de eerste die dat doet. En uh, je ziet toch wel echt een, een ja, schisma tussen de, uh, de elite en, uh, en de gewone kiezer van de Republikeinen. Dat is opvallend, toch? Dat de elite er wel voor is, maar dat de kiezer eigenlijk controversieel blijft? Ja, absoluut. En dat uh, ga je nog wel merken. En dit, heeft ook wel, uh, dit zie je op veel meer front binnen de Republikeinse partij, natuurlijk. Hè? Hmm. Je hebt natuurlijk die hele uh, conservatieve Tea Party mensen die willen dat, ja, dat er geen cent meer wordt uitgegeven aan de federale overheid. En de elite die dan zegt hij van ja, dat is uh, niet zo'n handig uh, probleem. En dit is weer zo'n voorbeeld van ja, dat de Republikeinse uh, eigenlijk de partij niet onder controle heeft. ja En wordt het, uh, het homohuwelijk nu ook een, het belangrijkste punt van de verkiezingen in 2016, denk je? Ja, onder uh, Clinton uh, was het heel belangrijk. Hè? De, de cultuuroorlog had men er toen over. Dat is allemaal wat minder uh, belangrijk geworden. En aangezien je ook ziet dat de republikeinen uh, er de partij toch wel mee worstelen denk ik dat het niet zo'n heel groot issue wordt uh, eigenlijk. Omdat het uh, ja, langzaam maar zeker uh, naar acceptatie gaat groeien. En dat, uh, nou, ik zou me echt niet verbazen over tien jaar in de hele VS uh, homo gewoon uh, uh, ja, ingevoerd zal zijn. Uh, gaan we dat de komende vier jaar al tot uiting zien dat er verbetering komt in de situatie van homo's in de Verenigde Staten? Oh, absoluut. De Defensive Act gaan ze proberen uh, af te schaffen. Als ze uh, meer republikeinen mee kunnen krijgen, dan, dan kan dat lukken. En je gaat ook steeds meer zien dat uh, de staten één voor één uh, zelf ook gewoon het allemaal moeilijk gaan invoeren. Ja, nou Wouter Zantinger vanuit Washington, dank je wel. Zometeen gaan we praten over Cyprus. Want gisteravond is uh, dat akkoord met het uh, spaartegoeden, die spaarheffing, uh, is niet door het Cypriotische parlement gekomen. Hoe dat afloopt, hoort u zometeen na vijven. Nu al wakker.